Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het terrein van een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt en adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Volgens de brandweer staat een berg bedrijfsafval in een loods in de brand. Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brand is onder controle. De bedrijfsafval wordt met shovels naar buiten gereden en daar verder geblust. Naar verwachting gaat dat nog lang duren. Bij schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn twee doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten zes mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen. De overleden mannen waren 26 en 29. De dader of daders zijn op de vlucht geslagen. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe tien mensen om het leven door geweld. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïnse minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïnse drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt... kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op twee WK's met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer. Vannacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. In de ochtend is het zonnig. De temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht.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 School. It's this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 FM Sound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 Van CFM. CFM zal volgen. CFM 106.9 FM.